Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Een adviseur van de politie die afgelopen half jaar, naar eigen zeggen, tientallen misstanden binnen de organisatie heeft gemeld, heeft zijn ontslag ingediend. Volgens politiecoach Karel Boers zijn de meldingen door de korpsleiding consequent genegeerd, schrijft NRC Handelsblad. Boers zegt tegen de krant dat binnen de politie een informeel leiderschap heerst dat moreel en ethisch ontspoord is.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 Het Canadese gasconcern Vermillion ontkent dat het versneld gaswind in Drenthe. Het bedrijf bevestigt wel dat het is betrokken bij een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Volgens vier regionale omroepen heeft Vermillion in Diver... meer dan drie keer de toegestane productiehoeveelheid uit de grond gehaald. In de Indiase stad Chennai is per trein de eerste waterbevoorrading aangekomen... De miljoenenstad kampt al jaren met extreme droogte... en sinds een maand was er een acuut watertekort. Inwoners moeten vaak uren in de rij staan voor drinkwater. De trein had 2,5 miljoen liter water aan boord. Het weer? Vannacht blijft het vrijwel overal droog. In het binnenland kan een mistbank ontstaan bij minima rond 14 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Rick Romeijn.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en de zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de nacht.